4 uur. Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. Archeologen vinden de grote ondergrondse weg van keizer Hadrianus. En het grootste showproces in China sinds de bende van vier. Dat straks in de villa. Nu is het NWS-journaal met Mark Visser. De rechtbank in Egypte heeft de vrijlating gelast van oud-president Mubarak. Dat zeggen de advocaat van Mubarak en justitiële bronnen. De rechter heeft geoordeeld dat zijn voorarrest in een corruptiezaak lang genoeg heeft geduurd en dat hij in afwachting van zijn proces vrij moet komen. Hoorde verslaggever Joris van der Kerkhof in Egypte. De advocaat van Mubarak komt de gevangenispoort uitgelopen. Can you come? Yes. To release him. But we are waiting some proceedings. When will he go? Maybe tomorrow. Maybe tomorrow? What was the reaction of Mr. Mubarak? Nothing. Okay. Yeah, I'll try. Okay. Nothing. He said Any other reactions, sir? Any other comments? Hij komt dus vrij, waarschijnlijk morgen. En wat hij er zelf van vindt, Mubarak, daar zijn we niet te weten gekomen. Justitie kan nog in beroep gaan tegen de vrijlating van Mubarak. Er lopen meerdere strafzaken tegen hem. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de doden die vielen bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime in 2011. Daarvoor kreeg hij al levenslang, maar die zaak moet over. Minister Plasterk kan op korte termijn niets doen tegen mensen die misbruik maken van de wet openbaarheid van bestuur. Dat is een wet waarmee mensen informatie van de overheid kunnen opeisen. Vorige week kreeg Plasterk een brief van de burgemeester van Rijnwaarden die genoeg had van alle onzinverzoeken die hem bereikten. Als er niet snel genoeg een antwoord komt, moet de gemeente een dwangsom betalen. Volgens de burgemeester is het veel mensen daarom te doen.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 Wethouder zei dat het per ongeluk was gebeurd. Aan de schikking die hij met het Openbaar Ministerie heeft gesloten blijkt dat er bewijs is dat de winkeldiefstal opzettelijk was. Op een persconferentie in Assen maakte Kuin zijn aftreden bekend en hij zei dat hij een loodzware tijd achter de rug heeft. Ik heb het dus nu echt meegemaakt wat ik alleen kende van verhalen als de man met de hamer bij je langskomt. En ik, eh, ik wil niet zielen doen, ik wil daar niet eh, extra aandacht voor vragen, maar eh, ik heb dat gewoon wel nu ondervonden wat dat betekent. Kuin houdt vol dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de diefstal. Saab wil in het najaar weer auto's gaan produceren. Er wordt elektrische versies van de Saab 9-3. Het Zweedse automerk was twee jaar lang eigendom van het Nederlandse Spijker en ging eind 2011 failliet. Saab werd daarna overgenomen door een producent van elektrische voertuigen en die heeft nu ruim 300 medewerkers aangesteld om in de fabriek in Trollhättan elektrische Saab's te gaan bouwen.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 De files kijkt u van John Hoka. Die staan onder meer op de A1 Apeldoorn richting Duitsland. Bij Hengelo 2 kilometer. Daar zijn de vrachtwagens stilgevallen. Blokkeert daar de rechte rijstok. Op Op A2 luik richting Maastricht. Voor het knoopend Europaplein 3 kilometer. En verderop richting Eindhoven. Daar staat door een ongeluk tussen Gratem en Kelpen Oler 7 kilometer. Bij Kelpen Oler is de rechte rijst ook afgesloten. U kunt het beste bij Knoop het Vonderen, de Borden Venlo volgen. U rijdt dan over de A73 en de A67.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Nog tot half vijf hier op Radio 1 met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst wetenschap, Frederik Melman, Hartelijk welkom. Hey. Uh, een prachtige vondst van Italiaanse archeologen bij de beroemde Villa Adriana. Dat was het uh, paleis, het buitenverblijf van keizer Adrianus. Wat hebben ze gevonden? Wat hebben ze gevonden? Een ondergrondse tunnel. Heel verrassend en zoals dat dat zijn de mooiste vondsten, vind ik zelf, in de archeologie gaat, is dat je bijvoorbeeld struikelt en in een gat valt. Hè? En in dit geval was dat ook zo. Ze waren daar al bezig met opgravingen, want het is zomer, dus voor archeologen opgravingsseizoen. Ja. En uh, tijdens dat opgraven uh, ja, struikelde iemand en zag een klein gat weer achter een braamstruikje. Ja, en zo nieuwsgierig als dat je met bent... Zijn benen in een gat. Ja, ja, die struikelde over en die ging eens kijken en die dacht... god, misschien zit er nog wat achter. Dus ze hebben op een gegeven moment ook amateur-archeologen... Uh, die gespecialiseerd zijn in het afdalen van dat soort de tunnels... de inlaten glijden. En uh, daar ontdekten ze een, een, een hele brede ondergrondse tunnel... van vijf meter breed. Je kan bijna zeggen ze soort een snelweg onder de grond. Ongelooflijk. En waar loopt ja. die helemaal heen? Nou, die liep van, want je zei al, het is, was niet alleen een paleis, het was echt een buitenverblijf, bijna een stad met verschillende gebouwen en theaters en tuinen, noem maar op. En ze weten nog niet precies van hoe die loopt, maar in ieder geval van het ene, de ene kant van het complex naar, naar de andere kant van het complex. En werd, uh, denken ze gebruikt als snelweg om slaven ook karren met voedsel en andere goederen uh, door te vervoeren. Want, maar waarom onder de grond? Ja, ja je moet weten dat Hadrianus was een briljante keizer, hij was, uh, hij was geïnteresseerd in architectuur, uh, schreef gedichten, is ook soldaat geweest, was heel veelzijdig, maar het had ook een paar rare trekjes eigenlijk, want hij, het liefst was hij niet in Rome, die luidruchtige stinkende stad, maar was hij daar in dat buitenverblijf uh, bij de stad Tivoli. En het liefst wilde hij daar gewoon met rust gelaten worden in alle eenzaamheid. Dus hij had bedacht, als ik nou die slaven en al die ja, meuten gewoon onder de grond uh, laten vervoeren. Dan kan ik gewoon ja rustig genieten. Waarom, waarom <laughs> maar waarom weten ze ik... dat dat die dat daarvoor uh, gebruikten om nou, dat, dat is af gewoon, te schermen? Dat is gewoon een suggestie. Omdat ze hebben andere gangen gevonden, die waren lang niet zo breed. En ze hebben hier natuurlijk ook sporen gevonden. Uh, en hebben kunnen zien dat uh, daar twee karren gewoon naast elkaar hebben kunnen. Uh, rijden. Maar omdat de keizer met rust gelaten wilde worden, moest de rest van de wereld ondergronds leven. Dat is een gedachte. Het dat... past goed in het uh, verhaal over ja. Hadrianus. Ja. Zeg, op dat terrein hebben ze nog andere vondsten gedaan. Hè? Ja, die, die hadden ze al gevonden. Hè. Dus uh, wat ik vertelde, uh, meerdere gebouwen en theaters. En ik uh, vertelde al, het is uh, opgavingsseizoen uh, voor archeologen. Veel onderzoekers doen veldwerk in de zomer. En uh, net even op een andere plek, uh, een stad die vroeger, voordat Rome groot werd, ook al heel groot was, Gabi. Daar hebben ze ook deze zomer een geweldig spannend complex gevonden. En dat dateert van 250 350 voor Christus. En het spannende daaraan is... is dat het uh, geweldig geavanceerd gebouwd is. Uh, waar hebben ze uh, zuilen gevonden... en geweldige uh, dikke steenconstructies... en mooie mozaïektegels. En het interessante daaraan is, is dat... Uit de geschriften van bijvoorbeeld Cicero um, denken we te weten... dat in die tijd men nog helemaal niet zo geavanceerd en mooi kon bouwen. Maar nu is er dan voor het eerst eigenlijk levend bewijs... Hmm. dat ze in die tijd daar ook al toe in staat waren. Er moet de hele theorievorming over het ontstaan van Rome... en de evolutie van Rome op, op de schop, denk jij? En de kunst? Ja. Ja. ja. Dat was dus voor het Colosseum. Een paar honderd jaar voor het Colosseum. En dat hebben ze altijd gedacht. Dat was dan zo'n beetje het begin van het pompeuze grote werk. Nou, dat moet misschien wel op de kop. Okay. Even nog, is dit niet ook een voorbeeld van uh, uh, historici die eigenlijk geconfronteerd worden met hun eigen vooroordeel? Ja, zeker weten. Uh, maar goed, dan moet je als wetenschapper natuurlijk ook voor, voor openstaan. Hè? Ik bedoel, theorieën zijn, al, totdat ze omvergeworpen worden. En uh, nou ja, dit is daar weer een prachtig ja, voorbeeld van. We al, zeiden wel, je moet als wetenschapper tegen een stootje kunnen, want ja, er valt veel om. <laughs> en, en dit kan je ook niet even ook onder, het zand, onder het zand. Doen, alsof het niet bestaat. Oké, okay, dankjewel, Frederik. Tot dankjewel. volgende week. Het buitenlandpanel met vandaag. Sinoloog en zakenman Henk Schulte-Nordholt en Midden-Oosten deskundige en publicist Petra Stine. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja. Het gruwelijke nieuws van vandaag is natuurlijk de massale gifgasaanval... op een aantal voorsteden van Syrische steden. Er wordt gegaan dat het door de regeringstroepen gebeurd is. De teller qua doden staat, stond een half uur geleden op 1300. Um, ja, uh, ja is de, die beelden die zijn vertoond. Ik heb het op ongeluk gezien op Al Jazeera. Het is te verschrikkelijk voor, voor woorden. Wat gaat dit nu voor gevolgen hebben, deze aanval? Nou, ik merk eigenlijk in de manier waarop je de vraag stelt dat je er sprakeloos van bent. En dat ben ik ook. Um, het is in El Ruta gebeurd. Het is een, uh, het is een vrij landelijk gebied... Uh, buiten de kern van de hoofdstad Damascus. En uh, eigenlijk is die omgeving al maanden... Onder staat van beleg, van, uh, omdat daar veel vrijheidsstrijders zijn, of de Free Syrian Army, uh, activisten. Ik sprak vanochtend een Syrische vriend van mij die uh, voortdurend geld er naartoe stuurt. omdat mensen ook geen brood en meel en niks kunnen kopen. Dus er is al heel erg lang heel veel aan de hand. Nou, wij waren afgeleid door Egypte. Mm. En ik denk dat degene die dit heeft gedaan. en het vermoeden is dat het regeringstroepen zijn geweest. omdat er raketten zijn geschoten van de berg. Hm. Waar uh, veel uh, basis zijn gelegerd. Maar je weet het en nooit dat soort zeker. De raketten hebben die rebellen ook die niet hebben voor ze zover niet. wij weten. Maar we moeten natuurlijk altijd een slag om de arm houden. Maar de beelden zijn verschrikkelijk. En soms heb je van die, zoals het in het Engels mooi heet, van die game changers in dit soort ja. afschuwelijke oorlogen. Ja. Maar dat dachten we vorig jaar toen er een dorpje uh, ten noorden van Damascus, Hula, op dezelfde manier uh, ook heel veel kinderen dood. Dachten we ook van nou, nu. Gaat de internationale gemeenschap ingrijpen? Ja, weet je, dat, dat is, lijkt nu helemaal ver weg. Aan het begin van onze uitzending hadden wij even een gesprekje... met David Hammelburg in Amerika, omdat het bericht was doorgekomen. Er is een brief uitgelekt van de chefstaf mm -hmm. uh, in, in Amerika... geschreven aan een congreslid, waarin zwart op wit staat... dat Amerika nooit, ook nooit het idee heeft gehad... maar nooit, nooit, nooit, ook maar minimaal militair in zal grijpen in Syrië... om reden van het feit dat ze niet weten natuurlijk waar ze aan beginnen. Maar ook omdat ze zeggen, de mensen die na Assad de macht krijgen... Zijn helemaal niet in onze, die, die, die, die trekken zich van ons niks aan. Ja, nou, ik Die denk zijn dat... niet in ons belang, dus we en gaan kans het gewoon op niet vrede doen. nul. En kans ook op vrede eens. nul, en dat gebeurt op het moment dat ja. nou, deze van... aanval er is, dus er is een soort vrijbrief nu, zou je zeggen. Nou, nou vermoed ik dat uh, in Amerika en zeker de politieke het uh, uh, establishment in Washington, maar ook het Amerikaanse volk, na tien jaar van interventies in Afghanistan. Mm -hmm. In, in Irak, maar in feite indirect ook in Pakistan en Jemen... dat ze het gewoon uh, niet meer zien zitten. Dat Amerika zich bemoeit hmm. met een oorlog uh, over zees... waar dan ook nog een keertje ja, die duivel die we kennen, Assad... Ja, die doet misschien wel hele foute dingen... maar er zijn nog zoveel meer duivels die we niet kennen. Nou ja, Henk, uh, ja, die beelden gaan de hele uh, wereld over. Ja. Ook naar nou, Amerika. Denk jij dat dat daar dan Is ook niks doet? Ja, nee. Ik zat te denken in die gamechanger... Ik herinner me nog eind jaren tachtig is Saddam in Irak ook gifgas inzetten. Daar mm -hmm. werd toen ook niet, dat was ook bekend, daar werd ook niet op gehandeld. Plus het feit, wat, wat Peter ook zegt, Amerikaanse publieke opinie. Plus natuurlijk een hele timide president, laat ik het zomaar zeggen, in het Witte mm -hmm. Huis. Ik zie ook niet dat daar uh, enorm... Uh, wat nee, haalt. maar ik bedoel juist, ik bedoel, er is nu het, dat beleid... wat die chefstaf uh, in die brief uh, uiteenzet... het dekt eigenlijk een beetje het sentiment in, in Amerika. Ja. Ja, als die beelden de wereld overgaan... en ook in Amerika overal uitgezonden worden... dan kan dat toch weer wat gaan doen. Ja, maar wie zou er anders moeten ingrijpen? Hè? Dat, ja, op, in, wat die vraag die zijn, blijft... Behalve ja. Amerikanen. Ja. Ja. Nou ja, de Chinezen en Russen zullen het zeker niet doen... Maar nou ja, en tegelijkertijd, gisteren is er een VN-missie in Damaskus aangekomen. Met inspecteurs die moeten gaan uitzoeken. wat er wel en niet waar is van het gebruik van gifgas en andere chemische wapens. Nou ja, die mogen het hotel niet uitschijnt. die kunnen helemaal niks inspecteren. Het is, geloof ik, als je het vanuit de hotels van de binnenstad van Damascus naar El Ruta. waar deze gifgasaanval heeft plaatsgevonden. als je een beetje kunt doorrijden, is het 35 minuten. Dus ze zouden er makkelijk naartoe kunnen, maar dat zal niet gebeuren. Mm. Dus wie dit nou precies heeft gedaan... en uh, ja, het regime van Assad die gebruikt dit gewoon in hun propagandaoorlog... om te laten zien van, nou wij hebben dit niet gedaan, dat hebben ze ook al gezegd. Mm. En er zijn natuurlijk veel mensen ook in Europa die denken... nou, die Assad, precies zoals je net ook zei... Uh, die kunnen we maar misschien beter houden... in plaats van al die uh, nare elkaar qaeda gelieerde types die daar maar rondlopen. Nou. En, Henk, uh, hoe uh, gaan deze beelden aankomen in China? Gaat, het, uh, gaat, het, uh, gaat de houding van uh, China ten opzichte van het Assad-regime hierdoor veranderen? Nee, ik denk het absoluut niet. Het mantra is altijd niet inmengen in binnenlandse aangelegenheden van andere landen. En publieke opinie in China is er aan het buitenlandse terrein eigenlijk niet. Behalve de, de buurlanden, de, buurlanden, ja. de territoriale Die geschillen. Bed. Maar als het verder van de bed staat, sterker nog, het is volgens mij, dat wordt nooit uitgesproken, maar het is weer bewijs, ja, het is ook wat Egypte betreft, maar dat soort landen niet helemaal toe zijn aan een soort van democratisering of een soort meer ontwikkelde staatsvorm. Zij vinden het eigenlijk, in China wordt het gezien als, als een vrij normale weg naar, en dat gaat ja. nou eenmaal met van vallen oude. en opstaan. Wel een opstaan. Ik moet voorzichtig zeggen, meteen. maar niet de morele verontwaardiging Zeker niet de bewegingen die zich daar tegen verzetten. En het, nogmaals, het officiële beleid is niet inmenging. Ook in Syrië hebben ze al drie veto's uitgesproken. Ja. Het dus anti-Syrië-sancties. Mm -hmm. Terwijl ze in totaal sinds de BDVN zitten al zeven sancties hebben. De slechtste zeven. En drie daarvan tegen Syrië. Dus eigenlijk een soort nieuw assertief beleid in China. Om juist nog, nog meer zich te verzetten tegen inmenging. Ja. Hoe schat jij de houding van Rusland in, Petra? Nou, die zullen gewoon doorgaan met het leveren van wapens en Assad... om zich te kunnen verdedigen. En ja, uh, ja uh, de verhouding tussen Amerika en, uh, en Rusland... Uh, is natuurlijk echt beneden het vriespunt, zelfs in deze zomer. En daar zie ik echt geen beweging. Ja. Nee. ja dus ik, ik vind het een vrij uitzichtloos verhaal. Hmm. En nou, in de tussentijd... dat is precies de reden waarom die Amerikanen daar niks gaan, gaan doen. Nou ja, ja. Het, je ziet wel, en ik ben benieuwd hoor, want dit is een brief die natuurlijk enkele dagen, we weten niet precies wanneer die geschreven is. Nee, het maar is nieuws, het is een, ja. brief, een, een twee, drie uur geleden bekendgemaakt. Ja. Maar staat er een datum op de brief? Staat er niet bij. Nee. Nou, de, de, de, in de tussentijd zijn er ook. Uh, 19 sinds augustus, de afgelopen, ja, sinds de afgelopen dagen tienduizenden mensen. Noord-Irak binnen ge, ja, ge, gelopen. Koerden. Ja, uh, ja. Er, dus in Noordoost-Syrië, uh, waar een heel groot deel van de bevolking Koerdisch is... die worden slachtoffer van de strijd van allerlei partijen. Van Al-Nusra, aan de PKK, hè, de Turkse verzetsbeweging... terroristenbeweging volgens sommigen. Dus ja, 35.000 vluchtelingen. En ik volg uh, Tineke Seelen van uh, Stichting Vluchteling op Twitter. Die is daar nu, ja, daar is het ochtends al 40 graden. Um, het, is een het, is een, het is een humanitaire ramp. Dat hebben we al zo vaak gezegd. En ja, uh, het kan wel zijn dat die meneer dat geschreven heeft in Amerika. Maar, maar we hebben dus ook dat... nog de NAVO. We hebben ook nog de Europese Unie. We hebben... Maar er staat ook nadrukkelijk wel in die brief... dat er op humanitair vlak natuurlijk altijd hulp geboden zal blijven. Ik weet niet of het er überhaupt al is. Zal blijven geboden ja. worden. Dat, ik bedoel, dat, dat staat er ook wel in. Ja. Maar veel meer dan dat niet. Laten we naar China gaan, Henk. Morgen begint daar het proces tegen Bozilaai. We hebben het er vaak over gehad. Een ooit een, een gezieneman in de partij. Echt een partijbonds. Mm -hmm. In ongenade gevallen. Uh, um, nou, jij kan het beter, beter kort samenvatten. Hij wordt in elk geval van corruptie, machtsmisbruik... en nog iets ja, beschuldigd. Morgen begint dat proces. Ja. Ja. Um, vertel. Nou, Ik ben ontzettend benieuwd. Want je zei al, we hebben het er eerder over gehad. Uh, het begon eigenlijk al het politieke drama in maart vorig jaar toen die politiechef van hem werd... Uh, naar de consulaat vluchtte van de Amerikanen. Later kwam die moord, werd bekend van zijn vrouw op, op die Engelse man. En vlak daarna is die gevallen. Maar het feit dat het ander, anderhalf jaar duurt voordat het nu tot een rechtszaak komt... betekent al dat het een enorme politieke lading heeft... Want hij is groot in de partij, zei je al. Hij is niet alleen groot. Hij is, hij is van zuivere communistische adel. Zijn, zijn vader was een van de gronds, grondleggers van de Volksrepubliek China. Dus hij heeft ontzettende steun uh, binnen grote delen van de partij ook vanwege zijn benadering, en die eigenlijk kort kunt samenvatten... vindt dat het, het kapitalisme, of de economische vormen... te ver zijn doorgeschoten. Dat er dus te veel arbeiders het kind van de rekening zijn geworden. En dat was wat hij ook in Chongqing probeerde... om de staatsbedrijven te nationaliseren. Maoïstische campagnes te voeren. En dat geniet toch veel sympathie van mensen die vinden... dat, het veel, dat China te ver van het zuivere socialisme is afgedreven. Mm -hmm. Dus dat is de symbolische waarde van dit proces. Um, maar ik ben ontzettend benieuwd, want het is niet, het is niet een pushover... En er zijn nog steeds gerichten van mensen die zeggen... ja, hij gaat niet uh, zomaar uh, meedoen aan het schijnproces, hij gaat zijn mannetje staan. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat, ja, uh, wat er gaat gebeuren. Want er zit toch een andere bedenkelijke kant natuurlijk aan, kan ik mij... dat zou ik denken, namelijk, hij is heel machtig geweest. Ja. Dat betekent dat je een enorm netwerk hebt. Ja. Betekent dat als dat proces eenmaal van start gaat... dat er dingen boven water kunnen komen die heel slecht zijn voor de zittende machthebbers. Ja, zijn ze daar niet bang voor? Ja, daar moeten ze bang voor zijn. Maar er moet ergens een oplossing ook zijn achter de schermen. Waarom, want je want zei... de rechtspraak is natuurlijk niet al af, uh, onafhankelijk in China. Nee. Zoals ze daar zo mooi zeggen. De eerste uh, uh, trouwloyaliteit van de rechters is, uh, is aan de partij. Dan aan het volk en dan aan de wet. In die volgorde. Dan voel je dus je wel ik heel denk, erg op uh, je gemak. Denk denk niet ik dat als... daar veel... Maar wat maar jij inderdaad... zei. Die, dat, feit dat, het even nog, dat het anderhalf jaar geduurd heeft. Hè? Ja. Dat dat... Al genoeg zegt hoe ze ermee in hun maag zitten. Wat bedoel ja. je dan? Dat ze het getraineerd hebben om het voor te laten komen. in de hoop dat het in de publieke opinie een beetje weghebt? Of hebben ze gewoon alles uit de kast gehaald om hem anderhalf jaar lang een hele grote zaak tegen hem op te bouwen. Dat denk ik laatste. Dat ja. laatste. Ja. En, en er moeten ook die concessies aan zijn medestanden zijn gedaan. Dat kan ook niet anders. Mm -hmm. Maar de vraag is dat er niet... Het Chinese, kijk, het publiek is ontzettend cynisch over de, over de communistische partij. Dat is een hele mooie Chinese spreekwoord dat luidt. Als je honderdje ambtenaren ophangt, is er één onschuldig. <lacht> dus, dat is ongeveer het, het denken over de communistische partij. Dus, maar ergens moeten ze het proberen te bewerkstelligen... dat het um, dat niet wordt gezien als een politieke afrekening. Maar nee. dat die man echt iets op zijn kerfstok heeft. Nee. Ja. En, en dat is daar... Uh of ze daarin slagen. En er is het ook die zoon, hè? die zoon in, in ja. de Columbia University zit... en daar studeert, ja. die ook trouwens nu publiek is gekomen... die zegt van ja, als, ja. als het proces wordt gebruikt om mij buiten wind te houden... dan heeft het geen enkel moreel nee. gewicht. Hm. Maar je zegt dus ook dat dat proces gebruikt wordt door die machthebbers... om het blazoen van de ja. communistische partijen op te poetsen. Want ja. zij weten natuurlijk ook dat er zo tegen ze aangekeken wordt. Ja, en dat hij dus echt iets ja. op de kerfstok heeft... dat ja. niemand ook boven de wet staat... Nou ja, dat is dan ook... Die zoon de, heeft, de, daar heeft... kijk ik misschien iets tegen Maar het is wel de hoogste sinds de weduw van Mao... en dan gaan we terug naar 1980... Ja. die aangepakt wordt. Dus nee. het is op, op zich ontzettend boeiend politiek... Ja, ander dat zich, is, proces. Kunnen, kunnen, die, die zoon die heeft in een open brief... in ja, een krant op gezegd... Uh, wat er ook gebeurt... ik vind dat jullie er in elk geval voor garant moeten staan... dat het een eerlijk proces ja. is... en dat mijn vader de verdediging kan krijgen... die hij die wenst. En die, die, maakt dat indruk, denk je? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat veel indruk maakt. Ook over zijn moeder heeft hij zich uitgesproken. Dat zelf is De vrouw die voor moord op die Engelsman Ja, ja die voor moord op die Engelsman. Ja. -Kai -Lai. Wat, ja Of die gaat getuigen, dat is ook nog een grote vraag. en Gaat ze dan getuigen omdat haar zoon buitenschot wordt gehouden? Dat is ontzettend interessant wat er aan uh, gaat Gaat dit anders aflopen, denk jij, dan in dat tijd dat proces tegen die bende van Vier? Ja, ik, ik zie die beelden naar vormen ook, want toen ik een stukje jonger was dan nu. Maar want die vrouwen die, die, die, die schreeuwden tegen ja. de getuigen ja. en tegen de rechters, die moest worden afgevoerd met geweld. En dat is sindsdien nooit meer gebeurd in China. Al die politieke processen zijn volledig uh, gealceneerd. Ge maar, zijn die, is het proces openbaar? Kan het volk het helemaal het is, van A tot nee, Z volgen? Nee, helaas niet. Dan zou ik wel geklaard zijn, zitten aan de buis ja. morgen. Maar uh, nee, het is al TV. openbaar voor journalisten. Die mogen, in die kamer mogen ze kijken wat daar gebeurt. Mm -hmm. Maar Hier niet voor het er, bredere publiek. Maar zitten de, uh, journalisten dan. Uh, ja, in China heet Twitter anders, hè? Maar ja, kunnen ja, mensen bon. dan. Ja, ja. Kunnen mensen dan uit de rechtszaal wel uh, via de sociale nee, media? Nee. Dat is absoluut onmogelijk. Kan het regime hierdoor opgeblazen worden dat er dingen naar buiten komen waardoor ze echt niet meer nee, kunnen blijven dat, zitten? Dat nee, denk die ook die niet. consequenties zelf niet hebben. Het Daarom wordt zo, zit het regime te, te, te goed, goed geregisseerd ja, ja. ook. Ja, dit wordt te vast ja. in het zadel. Oké, okay. okay. Egypte. Egypte. Ja, de minister ja, van Buitenlandse Zaken van de EU-landen die zijn nu. Barak wordt vrijgelaten, ja, morgen. Wat Petra zei ook een rechtszaak. Ja, ja. dat gaan, gaan we allemaal zo bespreken, ja, Egypte. We aan. Ja. Uh, nou, de minister van de Buitenlandse Zaken, zei het al, die zijn bijeen in Brussel om te spreken over de crisis in Egypte. Het is een ingelaste vergadering. Uh, uh, ja, Veel landen, waaronder Nederland, die willen gewoon de steun op, opschorten. Uh, de Amerikanen denken er ook over. Uh, ze hebben er nog niet hard op gezegd, maar enzovoort. Nou, uh, wat gaat daaruit komen, denk jij? Nou, de EU zit in elk geval in een spagaat. Uh, want als je heel radicaal zegt, we geven geen steun meer. En dat is heel ingewikkeld. Het gaat om leningen. Het gaat om bilaterale samenwerkingen... tussen de Europese Unie en Egypte. En dat zijn ook weer vaak leningen. En dan gaat het ook nog eens een keertje over de steun... die individuele EU-lidstaten hmm. geven aan Egypte. Um, nou... Timmermans heeft gisteren, onze minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in een Kamerbrief, een Tweede Kamerbrief, gezegd. Hij wil dat het in kaart wordt gebracht. Wat uh, het voor consequenties heeft. Ik mm. zou bijna willen zeggen, dit is een katholieke manier van ja. nog even uitstel uh, hebben om even die spagaat. Nee. Uh, um, nou, de spagaat is: stop je alle hulp en samenwerking. Uh, uh, kondig je een, een, uh, een embargo, een wapenembargo af. En ondermijn je daarmee je mogelijke positie ja. als een soort van neutrale partner? Want ik ben altijd heel kritisch geweest op uh, mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlands Beleid. Uh, maar ik moet eerlijk toegeven: zij ja. heeft de afgelopen weken samen met haar speciale afgezant Bernardino Leon echt een. ...hele belangrijke rol gespeeld in uh, een soort van coalitievorming... ...en mensen aan tafel te krijgen. Petra, heel eventjes uh, onderbreken, want er is nieuws over Bradley Manning... ...heb ik begrepen, Mark Visser. Ja, uh, Bradley Manning is door een militaire rechtbank in Amerika... ...veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. Hij krijgt een straf voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten... ...die via Wikileaks werden gepubliceerd. Dit is het grootste lek in de geschiedenis van de VS. Er was 60 jaar cel geëist, hij krijgt dus 35 jaar. En straks meer in het Radio 1-journaal. Dankjewel, Mark Visser. Uh, Henk, schuld dit, uh, dit nieuws. Uh, de Amerikanen die zijn, die zijn het zatte dat uh, gelijk. We gaan daar voor eens en voor altijd een eind aan maken. Ja, daar lijkt het wel op. Ja, um, ja wat, wat, wat wil je dat ik erover zeg? Maar nou, dat, hey, dat, uh, <laughs> verbaast het je? of? Verbaast het uh, me? Nee, verbaasde me helemaal niet. Nee. Uh, Gezien de. Uh, ja, sinds 9-11, dat, uh, dat Amerika nee. ook meer die kant op gaat. Petra, ik, ik, uh, bij mij komt het wel behoorlijk ruig over eigenlijk. Nou ja, het, als ik kijk naar hoe de Amerikanen... ook met die andere zaak, met Snowden, omgaan... Mm. dan, uh, ik las ergens uh, dat de redacteur van The Guardian... even kijken hoe die meneer ook alweer heet... Uh, Russ ja. prachtige naam... die zegt, um, it's very clear that they want to master the internet... Ja. Dus ja, als we het hebben over China, Egypte, Syrië... Mm -hmm. China ik weet het, wel. luisteraars thuis, dat zijn hele andere landen. Maar tegelijkertijd, ja. dit gaat niet alleen maar meer over de journalistiek... over vrijheid van meningsuiting. Het gaat over burgers die op alle fronten gecontroleerd worden... die niet goed in, voorgelicht meer worden of ja. in de, op de hoogte worden gezet. En het is toch wel heftig dat het uh, woord staatsveiligheid... steeds gebruikt wordt om mensen op te pakken, 35 jaar op te sluiten, ja. computers... Dan... In China is het niks nieuws eigenlijk. Ik denken. De minister van de Defensie van China is in Washington geweest... die heeft gezegd op het gebied van die cyberwarfare... en dat afluisteren. moeten moet er, er geen dubbele standaarden bestaan. Hm. Dat was natuurlijk ook een beetje ja, een, ja. een indirecte kritiek... op die hele Snowden-affaire, ja, die alles naar boven. Maar daar zei Obama weer op, van de eerdere fase hoor... van ja, maar het is toch iets anders als je die, dat hele net, dat security-apparaat gebruikt... om industriële geheimen los te peuteren bij je, bij je opponent... Of dat je om reden van terroristische dreigingen ja. mensen in de gaten houdt. Ja. Maar goed. Ja. Peter, we gaan terug naar uh, Egypte. Uh, de, uh, als je nou even kijkt, hè, de reactie van Europa tot nu toe. Uh, en die, die, die, die katholieke uh, uh, oplossing om wat uh, ruimte te creëren. Uh, ja. Tijd te rekken van Timmermans. Aan de andere kant de provocatie eigenlijk. Althans, zo zou je het kunnen opvatten. Van, de, van de Egypte. Die om te beginnen Mubarak gaat vrijlaten morgen. Zondag moet hij weer voor een andere recht. Dan kan hij weer opgepakt worden. Maar dit terzijde. En de keiharde beweringen van het regime. Wij hebben heel terughoudend opgetreden. Die 800 doden. Ja, die zijn eigenlijk aan zichzelf te wijten, zegt hij tussen ja. dingen. Dan is die reactie toch behoorlijk lam van Europa. Um, nou ja, daarom zeg ik ook, het is een spagaat. Uh, en het is heel bizar dat um, nu bijvoorbeeld ook als je kijkt... dat de Verenigde Staten, die hebben altijd een redelijk goede verstandhouding gehad met de generaals. Uh, het leger, 1,5 miljard dollar per jaar gaat er naartoe. Maar hun andere bondgenoten in de regio, Israël... Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben er alle belang bij dat de generaals ja. gesterkt worden. Strange dat... bedfellows, overigens. Hè? Behoorlijke strange bedfellows die dan weer allemaal tegen Iran zijn. Hm. Nou, de interim premier van Egypte, uh, Biblawi, die heeft gisteren gezegd. Kan ons niet schelen als de Verenigde ja. Staten de hulp intrekt. Ja. Er zijn wel stemmen uit de zakengemeenschap die zeggen: Nou, we hebben echt. Belang bij goede relaties met de Europese Unie. Dat is nog steeds onze belangrijkste handelspartner. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn. Maar de stemming in Egypte is zo gepolariseerd op dit ja. moment. Dat ja, ik er... Ik ben weinig heil in zie, dat wij nog een keertje met het vingertje wijzen. Ja. Ergens moeten we de communicatiekanalen openhouden... maar um, echt open voor gesprek staat bijna niemand. Nee. Heb jij eigenlijk niet, uh, misschien een greint van uh, uh, begrip voor uh, het Egyptische leger... voor het harde ingrijpen? Angst dat die uh, moslimbroederschapbeweging echt uitgroeit... tot een sharia-achtige... Uh, ja, ik kan me je te voorstellen dat je, dat je dat doet, maar het is natuurlijk niet te rechtvaardig in het termen van mensenlevens en mensenrechten om dan zo hard in te grijpen. Ja. Eh, Want ik, ik begrijp de publieke opinie in, in Egypte, dat, maar als niet Egypte kennen hoor, maar het best veel sympathie bestaat. voor die, ja. die helft van, de, de, van die ja, van die moslimbroeders. Ja. Ja. Ja. Maar dan ja. vraag ik mij af, is het dan zo dat Petra Stine, dat de andere helft achter de broederschap staat? Nou, ik denk dat het is twee, een, twee derde, een derde... zeggen st mensen steeds, twee derde mm. met uh, het leger. Um, kijk, als Mubarak inderdaad wordt vrijgelaten... dan lijkt het bijna als het allemaal voor niets was. Mm. En inderdaad, in Egypte bepaalt het leger de politiek. Niet zoals bij ons dat de politiek bepaalt wat het leger doet. En ik ben heel erg bang dat dat voorlopig nog zal blijven. Ja. ja. Oké, okay, nou om vijf uur horen we ja. wat er uitgekomen is... Uh, de Europese ministers van Buitenlandse Zaken besluiten of ze iets verder gaan dan het in kaart brengen van. We zullen het zien. We wachten het af. Petrus je dankjewel. Graag gedaan. En Xultan Noordholt ook bedankt. Dank jullie. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zometeen na het nieuws krijgt u natuurlijk het Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Goedemiddag. Lucella, hallo. Wij gaan door waar jullie bleven. Inderdaad in Brussel. Daar hebben we een verslaggever om te horen wat eruit is gekomen. Er staat een verslaggever bij de uitspraak van Bradley Manning. Die natuurlijk net is geweest. Uh, eentje bij de advocaat van Mubarak in Egypte. Dus. Uh daar vullen wij moeiteloos het Radio 1 Met mee. gemak. En wij gaan daarnaar luisteren. Dankjewel. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Ja, ik heb mijn minuutje ermee gevuld. <laughs> Klokkenluider Bradley Manning is door een militaire rechtbank in Amerika... veroordeeld tot 35 jaar cel. Krijgt de straf voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten... die via Wikileaks werden gepubliceerd. Het is het grootste lek in de geschiedenis van de VS. Er was 60 jaar cel geëist...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 verkeersinformatie. John Holka. Met files op de A1, Apeldoorn richting Duitsland. Daar staat dus een knooppunt Azenlo en Hengelo 4 kilometer. Komt door een vrachtwagen die staat daar stil. Blokkeert daar de rechte rijstrook. En op de A2 lijk richting Maastricht 2 kilometer verknopend Europaplein. Op de A20 in de richting Gouda. Bij Rotterdam Krooswijk 3 kilometer. En verderop 2 kilometer bij Moordrecht. Op de A27 Utrecht naar Breda. Bij Vorderbrug Gorkum 2 kilometer. En aan de zuidkant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 Vooral voor mijn man natuurlijk, want die kijkt elke avond voetbal. En uitgerekend vanavond komen ze vrienden kijken. Een groot drama natuurlijk. Maar ik zei al schat, vergeet nou die wetselen. Mevrouw Steen, wij keren direct uit hoor. Dan kunt u meteen een nieuwe televisie kopen. Oh, zo snel al. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Dat is Verzekeren Anonu. Ga naar abnamro.nl slash inboedelverzekering. ABN Amro, de bank Anonu. Radio in Lucella Carrasso. Goedemiddag. We lopen straks de opties voor ABN AMRO langs. Nu het kabinet op een zeer korte termijn bekend maakt wat het wil met de bank. Er is een verslaggever in het zwembad, omdat kinderen minder goed zwemmen dan vroeger. Met alle gevolgen van dien. En het EK Hockey in België, zowel de mannen als de vrouwen hebben de halve finale bereikt. We bespreken de kansen voor gang. Eerst het nieuws uit Amerika. Het vonnis tegen Bradley Manning, 35 jaar gevangenisstraf... voor het doorspelen van vertrouwelijke documenten... aan klokkenluiderwebsite Wikileaks. Correspondent Wouter Zwart is bij de rechtbank op Fort Meade in Florida. Uh, Wouter, het is voors minder dan geëist. Hè, er was 60 jaar cel geëist. Heeft de rechter daar nog iets over gezegd? Ja, eerst even één ding uh, rechtzetten. Uh, de, de rechtbank staat inderdaad voor het niet, maar dat is vlak buiten Washington Niet, uh, niet ah, in De rechter heeft inderdaad uh, uh, heel kort gesproken. Uh, dat is ze nog geen 30 seconden voor nodig. Uh, 35 uh, jaar stel dus met aftrek van de drie jaar die hij al heeft uh, vastgezeten. En hij krijgt uh, oneervol uh, ontslag. 35 jaar is uh, minder dan uh, de eis van de aanklager. Die was namelijk 60 jaar. Maar toch, ja, je moet niet vergeten, deze jongeman is 25 jaar oud pas. Hij zal dus. Vrijkomen als hij een oudere man van achter in uh, de 50 is. Ja, was Manning zelf bij deze uitspraak?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 Nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, er waren mensen die ervan uitgingen dat hij misschien twintig jaar zou krijgen. Dus wat dat betreft is een 35 jaar toch alweer behoorlijk. Nu is die uitspraak nog vers, hè een dikke tien minuten oud. Wat betekent dit voor volgende zaak? Heb je daar al een idee over? Mocht bijvoorbeeld Edward Snowden in de toekomst nog berecht worden ja. in Amerika? Ja, daar keek natuurlijk ook iedereen naar. Nou, de aanklagers die hebben er uh, afgelopen maanden bepaald geen geheim van gemaakt dat ze hoog inzetten. Dus dat ze niet alleen menning wilden straffen met een hoge eis en een hoge straf, maar eigenlijk ook een waarschuwing wilden uh, afgeven naar andere klokkenluiders. Dit schept natuurlijk vandaag wel een soort precedent, hè, dat, dat, dat onder de regering van uh, president Obama hard wordt afgerekend met mensen die uh, militaire uh, of, of staatsgeheimen lekken. Uh, dit nieuws zal ongetwijfeld goed in de gaten gehouden worden in Rusland, waar Edward Snowden. En in Londen, waar Wikileaks oprichter Julian Assange zit. Dat zijn mannen die, wat Amerika betreft, nog veel grotere doelwitten zijn. Jij bent bij de rechtbank. Um, is er steun voor Manning buiten, of juist misschien tegenstand? Hoe, hoe, is, hoe is het met uw belangstelling daar? Ja, buiten de rechtbank, en ik moet dan ook zeggen, buiten de basis, daar zou een, een demonstratie gehouden worden. Toen ik daar vanmorgen naartoe ging, heb ik daar eigenlijk helemaal niets van gemeld. Het, het valt mee, of, of tegen, afhankelijk van wat je ervan vindt natuurlijk. Uh, er was vandaag een redelijk aantal journalisten aanwezig, maar ik moet toch ook zeggen dat de meeste belangstelling tijdens deze hele rechtszaak toch vooral uit het buitenland kwam, uit met name uh, uh, Europa. Um, het zijn er nu aanzienlijk meer vandaag. CNN staat bijvoorbeeld hier Paul naast me, maar, maar de aandacht valt toch eigenlijk een beetje in het niets... bij ja, toch, uh, gemiddeld die, die spectaculaire aandacht voor, voor grote rechtszaken, grote moordzaken hier. Dat blijft toch apart in de Verenigde Staten. Wouter Zwart, dank je Je bent dus bij de rechtbank op Fort Meade bij Washington in de buurt. Dan Egypte. Mubarak, de oud-president, mag het verloop van zijn proces thuis afwachten. Zo heeft de rechter bepaald. De vraag is wel of dat echt gaat gebeuren. Joris van der Kerkhoff stond vanmiddag daar voor de gevangenis. Twee zandkleurige tankvoertuigen precies voor de ingang van de gevangenis, de Tora-gevangenis. Aan de zijkant ook nog een panzervoertuig en heel veel militairen. En als dit klinkt... Wordt er een arrestant naar binnen gebracht? Een van de kopstukken van de moslimbroederschap die vannacht eh, gearresteerd is. Die wordt met groot vertoon naar binnen gebracht. Allerlei militairen weer in andere kleding en andere kleuren en zwaar bewapend gaan ervoor staan. En de auto's eh, gaan naar binnen. En als dat allemaal voorbij is, komt tien minuten later de advocaat in het diep van Mubarak naar buiten gelopen. Oké, okay. when will he go? Uh, maybe tomorrow. What was the reaction of Mr. Mubarak? Thank you. Nothing. Okay, nothing. Yeah, yeah, try. Okay. nothing. Okay. nothing. Mooi in het blauw gestoken in een donkere auto. Stapt hij in. Echt een interview, daarvan is natuurlijk geen sprake. En ja, wat Mubarak er zelf van vond, eh, dat krijgen we niet te horen uit de mond van de advocaat. Hij komt dus vrij, waarschijnlijk morgen. Maar helemaal zeker is dat niet. Het gaat om een aantal procedures die nog gevolgd moeten worden. Joris van de Kerkhof, we hebben nu ook contact met jou, Joris. Dit was vanmiddag. Maybe tomorrow, zei de advocaat, dat hij vrijkomt. Uh, maar er lopen meerdere processen. Er zijn ook meerdere rechters bij betrokken. Andere dan die van vandaag. Zou die misschien niet voor die andere processen alsnog vast moeten blijven zitten? Uh, nee. Dat denk ik niet, maar maybe wel. Uh, er wordt ook nog gezegd dat die maybe tonight wel uh, vrij zou kunnen komen. Uh, op het moment uh, dat de rechter de uitspraak deed en de advocaat daarover vertelde... Ja, de uren daarna, de twee, drie uur daarna uh, gaan de verhalen over de tijdstippen dat hij vrij zou komen. Die lopen door elkaar heen. Uh, en ook waarom die vrij zou komen, want het gaat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 Uh, om daar uh, aan het zwembad of waar dan ook uh, te gaan liggen. Dat zou zo kunnen zijn, maar dat moet natuurlijk wel eerst allemaal gebeuren. Wat helder is, is dat hij in ieder geval naar buiten mag. Begrijp ik. Um, Joris, wordt dit uitgelegd ook als misschien een politieke uitspraak van de rechter? Er is nu een nieuw bewind, het leger is aan de macht, misschien ook wel oude vrienden van hem... Ja, naar nou de mensen die ik spreek uh, buiten... maar dat geldt natuurlijk heel erg uh, wie je dan spreekt... maar uh, de mensen die ik tot nu toe gesproken heb... die zeggen van ja, dit is een rechtsstaat... en uh, de rechter die is echt onafhankelijk. Dus die houdt zich aan uh, de afspraken die hij als rechter moet maken. Het heeft absoluut niet te maken met het feit dat de, uh, de legerleider... de feitelijke baas van het uh, land uh, ook onder Mubarak uh, uh, diende... en dat dat uh, vrienden van elkaar uh, zouden kunnen zijn. Daar heeft het allemaal niks mee te maken... Yeah. Zou weg het zou natuurlijk kunnen. Het een kan heel goed met het ander te maken hebben. Natuurlijk heeft altijd alles met alles uh, te maken. Maar je zult hier nooit iemand horen zeggen van... inderdaad, fijn dat u die vraag stelt. Natuurlijk, doordat nu de, het leger uh, aan de macht is met een interim regering... laten wij Mubarak vrij. Wat er gezegd zal worden is van... De, hij, uh, er zijn nog zaken die tegen hem lopen... en die zal hij in vrijheid uh, uh, mogen uh, toezien. Daarvoor hoeft hij niet in de gevangenis te wachten. Want zo gaat dat in deze recht staat. En kan je inschatten wat dit losmaakt in Egypte als hij vrijkomt? Nou, de, de, dezelfde mensen die ik ook al een paar dagen uh, geleden sprak op straat... toen het zo zou zijn dat hij vrij zou komen. Ja, Daar hoor je heel snel het verhaal van. Hij heeft goede en slechte punten. En wat een verhaal is wat heel vaak terugkomt. De eerste twintig jaar van zijn bewind heeft hij het fantastisch gedaan. De laatste tien jaar was hij te veel onder invloed van foute mannen. Mubarak is niet de man die mensen vermoord heeft. Dat hebben die foute mannen onder hem gedaan. Hij wist van niks. Hij is een goede man. En nu is het een oude man, een beetje ziekelijke man. Laat hem toch met rust. Dat is een verhaal wat je aan deze kant hoort. Moslimbroeders zou ook wel fijn zijn om die te spreken hierover. Maar die zijn de afgelopen dagen wat moeilijk te vinden. Het merendeel daarvan wordt gearresteerd. En veel anderen die niet gearresteerd zijn zeggen van... oh, ik ben opeens geen moslimbroeder meer of willen verder geen commentaar geven. Dus daar hoor je niks van. Wel even anders werken dan in Nederland, hè, Joris, waar je nu bent. <laughs> ja, het is net iets anders werken dan in Nederland. Maar de zon... Eh, nou ja, goed. Het is prachtig uitzicht over de Nijl hier. En buitengewoon boeiend, uiteraard. Joris van den Kerkhof hoorde u vanuit Cairo. En later deze uitzending spreek ik nog met Mauritius Wijfels. Een advocaat die ook eh, vanuit Egypte werkt. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. We zwemmen niet meer zo goed als we denken in Nederland. Vroeger haalden de meeste kinderen een A-diploma, B-diploma, daarna het C-diploma. Maar dat is niet altijd meer het geval. De vraag is hoe dat komt. Uh, Mark Hamer, jij bent in gemeentelijk zwembad De Waterlelie in Aalsmeer, volgens mij. Klopt, klopt. En uh, nou, hier wordt uh, druk gezwongen, hoor. Hier is men druk bezig met alle lessen. Ik zie drie baden om me heen en in alle drie de baden wordt er op dit moment uh, les gegeven. Ja, wat is nou het uh, probleem? Steeds minder scholen bieden schoolzwemmen aan. En dus moeten de ouders het zelf betalen. En na nou, een A-diploma waar ze al voor hebben moeten betalen... het B-diploma waarvoor ze hebben moeten betalen... ja, is eigenlijk vaak dat C-diploma wel iets te duur. Vinden ze niet meer zo nodig... Terwijl ja, uit onderzoek blijkt dat dat C-diploma wel heel noodzakelijk is. Uh, ook om, te, te, om reddend te kunnen zwemmen om jezelf in hele moeilijke omstandigheden uit het water te kunnen krijgen. En dus zegt in dat onderzoek eigenlijk dat, dat drie keer zoveel zwemongelukken het afgelopen jaar zijn gebeurd... mede hier aan de te grondslag ligt aan het aan te weinig zeediploma's halen bij zwemlessen. Ik zei al, hier is men druk bezig aan het zwemmen. Hier ook een, een groepje, ja, vier, vijfjarigen. Uh, hoe, hoe gaat het hier? Ja, hartstikke goed. Ze zijn voor de eerste keer. Ja, vinden, ze het, uh, vinden jullie het leuk? Maar ja, ik vind het, ik vind het toch leuk. Maar toch ben ik voor de eerste keer. Maar jij vindt dat ietsje minder leuk, geloof ik, of niet? Ja. Nou, volgens mij vindt hij het hartstikke leuk, maar een beetje ja. spannend, hè? Het is nog wel een beetje spannend, hè? Ja. Ja, maar we, gaan, uh, we zijn hier om, uh, om hem te helpen. Ja, maar ik zag hem net even wel een beetje huilen, hè? Ja, maar dat, was, uh, dat is alweer over, hè? wat is wat voller, maar je gezicht is weer droog. Ja, hè? Wat gaan jullie nu doen? Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan... Zullen we nog eens even lekker gaan springen, jongens? Ja! Even ja. snel. Nou, 1, En dan maken jullie een mooie bommetje. 1, 2, 3. Kijk eens even. Hoor. Nou, en dan gaan ze niet allemaal hoor trouwens. De twee de bangers die, die blijven nog even aan de kant staan. Uh, straks praat ik met de directeur van dit zwembad of hij zich herkent in, in de aantallen dat inderdaad steeds minder kinderen hun C-diploma proberen te halen. Hier in het zwembad in Alsmeer. En ik zei nog zo, Mark, geen bommetje. Dankjewel. Bommetje. AWW Verkeersinformatie, Jonse Hoka. Fysius op de A1, Apeldoorn richting Duitsland. Daar staat dus een knopend Aaselo en Hengelo. 6 kilometer staat een vrachtwagen met pech en die blokkeert daar de rechterrijst ook. Op de A2, de Lijk richting Maastricht, 3 kilometer voor Knopend Europaplein. En op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer. Verderop staat bij Moordrecht, 5 kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerrijst ook dicht. A27, Utrecht naar Breda, 3 kilometer voor de brug Gorken. En op de N15 maasvlakte richting Rotterdam, daar staat bij Spijk en Nisse vier kilometer. Ja, dat was dus de verkeersinformatie. Het is inmiddels kwart voor vijf. Het kabinet gaat zo snel mogelijk misschien deze week al een besluit nemen... over de verkoop van de staatsbank ABN AMRO, of wat ze er ook mee gaan doen. Dat vertelde PvdA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Dat duurt niet lang. We leggen daar de laatste hand aan. Dus dat is uh, over een paar weken? Misschien zelfs sneller. En hoeveel hoopt u dan voor de bank te krijgen? Ook daarover zal ik dan niet zeggen. Dus u moet heel even geduld hebben. Bent u niet bang voor een groot verlies als u de bank verkoopt? Daar zullen we dan uh, allemaal op ingaan. Maar um, ik denk dat ik niks nieuws zeg uh, als ik zeg dat ik vind... dat we zoveel mogelijk moeten proberen terug te verdienen... van het geld wat erin is gestoken. En dat ik op lange termijn niet uh, vind dat de bank in staatshanden moet blijven. Het hoe en waarom, het tempo, de omvang, het uh, tijdpad... Uh, komt uh, zodra het kabinet daarover heeft besloten. En dat is op korte termijn. Deze week nog? Uh, dat kan ik niet beloven. We gaan ons best doen. Maar dat, dat klinkt alsof het deze week gaat gebeuren. We gaan ons best doen. Dat zei de minister van Financiën tegen Wilco Boom. Ik praat verder met economisch redacteur André Meinema. André, hij heeft het hier, Dijsselbloem, over een tijdpad, tempo. Hoeveel tijd zou die verkoop van ABN AMRO in beslag kunnen nemen? Nou, als ze zouden besluiten dat ABN AMRO dus geprivatiseerd wordt... verkocht gaat worden, dan is dat dan niet voor dit jaar. Dan is het hoogstens voor volgend jaar. En Dat hangt weer af van de financiële markt. Hoe de wereld ervoor staat, of je zeg maar... Eh, nu het moment is om zo'n bank te verkopen, dus kan het ook nog 2014, 2015, misschien wel 2016 worden, hangt een beetje af hoeveel haast heeft de staat als eigenaar, hoe snel willen ze daar vanaf, als ze echt besluiten, we willen de, de, de bank verkopen en liefst zo snel mogelijk, ja, dan heeft, zit er haast op. Als men zegt, nou ja, we willen de bank verkopen, maar, en we zien wel uh, wanneer voor een is, dan kan het later zijn. En graag uh, willen ze de inleg terug, Er is natuurlijk veel geld betaald voor ABN AMRO. Wat zou de bank nu moeten en kunnen opbrengen? Nou ja, de bank heeft de staat uh, 17 miljard euro gekost bij aankoop. Daarna zijn er wat miljarden bijgekomen om de bank draaiende te houden. Kom je uit op een totaalsommetje van ergens tussen de 25 en 30 miljard. Analisten zeggen, als je de bank op dit moment zou verkopen... zo'n bank als die nu is, in de huidige vorm dan vang je daar hoogstens 10 tot 15 miljard euro voor. Dus de helft ongeveer, discount van 50 op de aankoopprijs. Dus ja, je gaat natuurlijk never, nooit de, de, de aankoopprijs... en alles wat het gekost heeft, die 25 miljard en plus, eruit halen. Dat zal nooit gebeuren. Maar je wil uiteraard wel, als je besluit de bank te verkopen... zoveel mogelijk terughalen van dat geld. En dat en... komt er ook heel goed uit. Natuurlijk is zo'n tijd waar je heel veel geld nodig hebt. En je zegt als ze dat besluiten, want er is ook nog een ander scenario denkbaar. Het is niet per se dat de ABN AMRO aan een andere bank wordt verkocht... Nee, zijn, eigenlijk liggen er vier scenario's. We verkopen de bank niet, we houden de bank gewoon bij onszelf, punt uit. Maar dat wilde hij niet, hoorden we net. Dat wil hij niet, dat wil de Kamer wel, een deel van de Kamer. De VV, de, er zijn partijen die zeggen van de bank moet je gewoon staats-eigendom blijven. Nou, in ieder geval, het tweede scenario zou kunnen zijn dat je zegt... nou, we verkopen de bank uh, voor een deel uh, aan particuliere investeerders en noem maar op... maar een groot deel houden we zelf, dus dan blijft de staat een dikke vinger in de pap houden... Een derde scenario zou kunnen zijn, we brengen de bank uh, naar de beurs. Dat kunnen iedereen erop intekenen. Of een vierde scenario zou zijn, we verkopen de bank aan een andere bank, een andere financiële partij, van waar dan ook. En, en bij dat laatste, is het dan niet onvoordelig om nu te zeggen, we willen graag geld hebben, dus we verkopen die bank? Nee, want ik bedoel, de, de bank, men kent de bank en de bank heeft de voorbije jaren oorde op zaken gesteld. Er is een hele fusie geweest, de samenwerking tussen ABN AMRO en Fortis in elkaar geschoven. De bank is afgeslankt, heeft dus al afgestoten. Dus daar wordt niet de prijs mee gedrukt als je nu bekend nee, maakt dat je er vanaf nee, wil? Nee, want men weet wat, men, wat, wat, wat de bank is. Ja, tenzij de staat heel veel haast heeft, dat er druk op staat. Uh, maar zo bezien als je zegt, ja, kon dat we, we zijn van plan om deze bank ooit een keer op de tijd naar de beurs te brengen of te verkopen. Dan zet dat niet bepaald druk op de prijs of zo. Nee. Gaan er namen rond van banken die interesse zouden hebben in de ABN AMRO? Nou niet echt, want je zou kunnen zeggen... er is ooit eens sprake geweest misschien van uh, samengaan met uh, ING of met Rabobank. Nou, die partijen hebben hartstikke druk met zichzelf. Dat zou ook niet wenselijk zijn, want dan zou er weer een bank minder... op het Nederlandse speelveld zijn, dus minder concurrentie is niet goed. Dus die komen sowieso niet in aanmerking. Europese banken zijn op dit moment hartstikke hard druk bezig... met het oppoetsen van hun eigen problemen en balansen. Dus die hebben eigenlijk ook helemaal geen geld... om zomaar 10, 15 miljard voor zo'n bank op tafel te leggen. Kom je uit bij misschien wel kapitaalkrachtige banken in het buitenland, Verenigde Staten, Azië. Maar wat moeten die met een Nederlandse bank? Want laten we wel wezen, ABN AMRO heeft heel veel van haar vroegere status, allure verloren, verkocht, afgestoten. Het is een kleine nationale bank geworden met wat buitenlandse ervaringen en kantoren. Maar niet meer de bank die het ooit was of pretendeerde te zijn. Dus je koopt eigenlijk een lokale speler. Gaat geen makkelijk verhaal worden dit volgens mij voor het kabinet. Nee, die kunnen met elkaar heel principieel besluiten van wij willen geen staatsbank hebben. En dus we doen hem in de verkoop. Maar dan, daarmee heb je zo'n bank nog lang niet verkocht. André Mijnema. Van half vijf tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso. Wow, van Joe Jackson, step in, out. Gerrit Hiemstra is hier voor het weer. Gerrit, een, een aardige dag natuurlijk. Ook, ja. uh, dan willen vast veel mensen weten. Ik in ieder geval of dat inderdaad de rest van de week nog zo blijft... zoals eerder in het vooruitzicht gesteld. Ja, eigenlijk wel. Het is wel zo dat uh, vandaag natuurlijk de zon een beetje afgeschermd werd... door hoge bewolking. En ik denk dat we morgen toch ook wel vrij veel bewolking hebben. Dat geldt dan morgenochtend vooral voor het westen van het land... Eigenlijk komt er een, een, ja, een zwak, uh, zwak lage drukgebiedje, een zwak, zwak front komt er over. Alleen tegelijkertijd uh, bouwt een hoge drukgebied zich ook op. Dus dat betekent dat de activiteit van het lage drukgebiedje eigenlijk er helemaal uitgaat. Dus morgen wel veel bewolking, zeker in het westen van het land. Maar in de loop van de dag toch wel weer meer zon. En qua temperatuur blijft het gewoon heel aangenaam. Met uh, waarden zo tussen de 22 en 24 graden. Dus dat is uh, heel goed uit te houden. En daarna, dan verdwijnt de bewolking voor het grootste deel. Dus vrijdag en ook zaterdag veel zon. Zaterdag komt er wel vrij veel wind te staan. Ik denk windkracht 5A6 uh, aan de kust. Dat is toch wel behoorlijk wat. Uit het zuidoosten. Ja, en dan de buien die eigenlijk eerder voor het weekend op het programma stonden. Die heb ja, je geschrapt. Die hebben we geschrapt. Nou, mooi. <laughs> en waarom dat? Nou, er zou vanuit het zuiden een uh, lager drukgebied wat dichterbij komen. Alleen dat bereikt ons niet. Tenminste, daar ziet het nu naar uit. En dus we gaan er nu vanuit dat ook het weekend aangenaam weer is. Met uh, temperaturen van zo'n 25 graden en uh, flink wat zon. Dank je. Gerrit Hiem, zo was dat. Een grote bril opdoen en je dan in een andere virtuele wereld wanen. Virtual reality, dat was in de jaren negentig de grote belofte. Maar echt doorgebroken is het toen nooit. Wie weet binnenkort wel, want in de internetwereld wordt nu vol verwachting uitgekeken naar een nieuwe geavanceerde 3D bril, dat is de Oculus Rift. Verschillende mensen hebben hem al geprobeerd, onder wie ook deze 90-jarige vrouw. It's so real. Oh lordy. That's pretty cool, right? It sure is. Op YouTube staan al tientallen filmpjes van mensen die de Oculus Rift hebben geprobeerd. Oh, en de een is nog enthousiaster dan de ander. Oh my gosh! Dit is de Oculus Rift. Uh, dit is een head-mounted display die virtual reality beelden laat zien. Martijn Zandvliet is gameontwikkelaar, ontwerpt een spel voor de Oculus Rift en heeft als een van de weinigen in Nederland het apparaat al in huis. Bij hem kan ik het proberen. Dat betekent dat je in 3D uh, een gamewereld om je heen kan zien. Virtual reality, dat is een term die al tientallen jaren oud is. Is nooit echt van de grond gekomen, toch? Precies. Nintendo heeft het, geloof ik, ook geprobeerd. Hè? Die heeft een spelcomputer op de markt gebracht. Virtual Boy, Totaal geflopt. Ja, dat was de, de Virtual Boy. En dat werkte inderdaad ook gewoon niet goed genoeg. Mensen werden er ook misselijk van, geloof ik. Ja, dat blijft een heel groot terugkomend uh, probleem. Uh, de Oculus Rift uh, is de eerste Virtual Reality-bril... Uh, die dat probleem grotendeels overkomt. Wat gaan wij uitproberen? In dit geval gaan we Volo Airsport spelen. Dat is een uh, skydiving-game... waarin je met een uh, zogenaamd wingsuit aan... Uh, een pak waarbij je vleugels tussen je armen en je benen hebt... vlak langs de bergen kan duiken. Op hele hoge snelheden. Laat ik hem maar opzetten, dan moet ik de microfoon even aan jou geven. Want... En dat ziet er ook trouwens wel uit als zo'n <laughs> bril die ze in spionagefilms uh, wel eens op hebben. <laughs> Precies. En dan is het eventjes kijken. Hij moet namelijk goed recht voor je ogen vallen. Ik wil springen. Hoe ga ik dat doen? Oké, okay, ik geef je de gamepad in je handen. Ik... Ik zie mezelf nu door de lucht vallen, ik kan om mij heen kijken en dan zie ik de wolken. Als ik naar beneden kijk, dan zie ik de grond en die komt steeds sneller dichterbij. Waar is de parachute? Er zit nog geen parachute oh, in de game, dus ja, je bent gedoemd is. om te falen. Ik zie nu niets anders dan de grond die heel snel dichterbij komt en nog dichterbij, nog dichterbij. En nu, ja, nou oh. ja, nu zit ik het er bovenop. Hoe was dat? Zeg, ik ga hem bijna van mijn hoofd doen, want ik word een beetje misselijk, maar dat vind je niet raar denk ik hè? Dat heb ik al heel vaak zien gebeuren. Oef. Zo, ik heb hem even van mijn hoofd gedaan, want uh, ik zag de lucht om mij heen bewegen en de, de grond naar komen en alles heel dichtbij. Ik pak de microfoon ook weer even over. Oef. Ik kreeg het er warm van. Dat is een uh, heel veel voorkomend fenomeen. Bijna iedereen uh, krijgt een snellere hartslag. Uh, gaat zweten. En, uh, enzovoort. Oh, dus dat is heel normaal. Maar dat. Ik, ik vond het wel heel indrukwekkend doordat ik vloog, dat ik, uh, vloog in, dat ik uh, alsof ik het zelf deed. Maar ja, je voelt dan niet de, de lucht om je heen natuurlijk bewegen en zo. Kan jij dit nou uh, drie uur lang doen? De eerste dag was het ook uh, een sessie van vijf minuten, die meer dan genoeg was. Uh, de tweede dag kon ik een kwartiertje spelen. Uh, de derde dag had ik eigenlijk bijna nergens meer last van en kon ik uren doorspelen. Je hebt nog niet mensen gehad die hier uh, brakend op de grond waren? Nee, dat gelukkig nog niet. Uh, wel mensen gehad die uh, na een half minuut spelen uh, uh, genoeg daaraan hadden... om mm. een uurtje of twee misselijk te zijn. Heb je een glaasje water? Ik heb een glaasje water voor je. <laughs> Want uh, verslaggever Nick Wouters die had ook wel even de tijd nodig om bij te komen. Volgend jaar dan komt de consumentenversie van deze bril op de markt. En de makers werken in de tussentijd aan een oplossing... om dat gevoel van misselijkheid zoveel mogelijk te voorkomen. We gaan richting het nieuws van 5 uur. En daarna in het Radio 1-journaal gaan we verder met het EK Hockey tegen half zes. Gaan horen hoe het met de dames en de heren gaat daar in België. En natuurlijk ook aandacht voor de eventuele vrijlating van Mubarak in Egypte. Avond BNN Today. Umberto Ton, hij is hier, hij eet zijn kebab ook zonder uitjes. Op Radio 1. Ik, ik luister vaak naar dit programma, zeker als ik onderweg ben. Luister en kijk mee. Hey, ik het weet duig... het, als ik aan de straf sta, ja. dan weet ik het. Erwin bij is ook binnenkomen, ja, op ja, er, ja, ja, er, ja, ja, ja. zit erbij. Op Radio 1.nl. Wie, wie is de politiek duidelijk? <laughs> Boris van, ja, ja, van ah, de Dat ah, ah, ja. Het wordt steeds voller, ja, er zitten ja, allemaal, allemaal nou, mannen hier, inmiddels hier, in de studio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Vanavond in Bureausport. Het verhaal van de Haagse voetbalmat. Krijgen we een waterpolo training van bondscoach Robin van Galen... en hebben we zoals iedere dag een column van Joep van het Hek. Centraal in deze reeks de quiz met vanavond de strijd tussen de voetballers Kenneth Perez en Arnold Brugging... tegen een team van Roeiers. Bureausport. Vanavond bij de Vara. Half acht, Nederland 3.